9 uur. Waterwal moet met het RWS Journaal. Acht jaar heeft een meerderheid van de Nederlanders genoeg vertrouwen... in hun eigen financiële situatie om grote aankopen te doen. Volgens het CBS geven mensen meer uit aan zaken als meubels en auto's. Dat komt onder meer doordat meer mensen een baan hebben en hun inkomen stijgt. Tegelijkertijd meldt het CBS wel dat het aantal werklozen voor het eerst sinds juli is gestegen... Dat komt doordat nu meer mensen een baan zoeken die eerder niet op de arbeidsmarkt actief waren. Fabrikanten van medicijnen hebben het afgelopen jaar een recordbedrag aan boetes gekregen... omdat ze ongeoorloofd reclame maakten voor geneesmiddelen. Bij elkaar moesten ze ruim 800.000 euro betalen. De Volkskrant heeft de cijfers in handen gekregen. Ze zijn beboet omdat ze bijvoorbeeld artsen en apothekers verteerden... of suggestieve of incomplete informatie verstrekten.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 Vandaag praat de Tweede Kamer met minister Schippers over dat register. Het weer buien met in de noordelijke helft van het land soms ook zon. In de zuidelijke provincies gaat het vanmiddag en vanavond lang en soms hard regenen. En het is 12 tot 13 graden. Dit was het NWS Journaal. DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Een randstad vooral vertraging op de A6 Lelystad Muiden voor Muidenberg 6. Op de A7 Hoornzaandam. Viele rijden tussen Avenhoorn en Weide Wormer. Op de A9 ook maar Amstelveen voor Battenverdorp, 8 kilometer, vanaf knopend Velzen. Op de A12 Arnhem-den-Haag tussen Veenendaal en Lunetten over 19 kilometer file rijden, de nasleep van een ongeluk. Op de A12 Utrecht-den-Haag file rijden tussen Blijswerk en Prins Klausplein, 10 kilometer. Dat is dik een uur vertraging. twee rijstroken zijn dicht na een ongeluk. Omrijden kan via Leiden over de N11 van de A4. Na Rotterdam vertraging tussen Prins Klausplein en Rode en rodereis over 13 kilometer. Heeft alles te maken met ongelukken vanochtend bij Rotterdam. Op de A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-West 7 kilometer. De A27 Preda-Gorkum tussen Hooipolder en Avelingen 13 kilometer. De A27 Almere-Utrecht tussen Huizen en Utrecht-Noord over 15 kilometer. En op de A44 de Nag Amsterdam na een ongeluk 7 kilometer bij Kaagdorp. Tot zover de verkeersinformatie.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 De radio, oftewel CFM. Goedemorgen Zandvoort, aflevering 2. Oftewel van 11 tot 12 live vanuit Hotel Hoogland. Tegenover ons inmiddels aangeschoven de heer Aziz Azizi. We gaan het hebben over statushouders in Zandvoort. Vluchtelingencoördinator bent u. Kunt u eerst even iets over uzelf zeggen? Want ik kan me voorstellen dat lang niet iedereen in Zandvoort u kent.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 Uh, van het ben ik uh, hoogleraar, uh, sociologie, uh, ja. dus sociaal psycholoog. Uh, maar mijn werk is uh, regiocoördinator, vluchtelingenwerk, Noordwest-Holland. Dat begint van Schiphol tot Texel in West-Fresland. Uh, oh. Dat is een hele Dat is een grote regio. Ja, groot gebied, hè? In die uh, regio zijn uh, uh, 500 uh, vrijwilligers werkzaam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 uh, doch in uh, in uh, dijk een uh, avondbijeenkomst gehad en dat duurde heel lang voor mensen informatie te geven want zoals in Zandvoort was een tijd geleden hier een noodopvang uh, voor uh, zes dagen en uh, die is nu in andere gemeenten ook en dat was ook in Langedijk. dus uh, dat bijna uh, dagelijks uh, en meestal s avonds ben je werkzaam uh, wat is met het uh, dit uh, verschil tussen uw organisatie en bijvoorbeeld de COA? Dat uh, no, is een heel groot verschil, want COA is onderdeel uh, van uh, de regering, uh, dus uh, dat zijn uh, van ministerie van justitie. En zij zorgen uh, voor uh, centra uh, zoals AZC uh, of uh, zoals aanmeldingscentrum.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 een citaat van moeder Theresa. Ze zei, wij kunnen uh, geen grote dingen doen, maar wij doen kleine dingen met grote liefde. En heel en, veel kleine dus, dingen maken één groot ja, ding. Ja, één groot geheel. Ja. Ja. Dus de bijdrage van deze organisatie is activiteiten, mensen uh, kennis te hebben uh, van Nederlandse cultuur, want zij zijn hier niet met vakantie. Nee. Ze wonen hier, zij zijn gevlucht hier. Uh, dus de bedoeling is... Uh,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 uh, heel uh, eerlijk uh, van mijn hart zeggen uh, dat, uh, dat zijn wij ook uh, trots op uh, de ervaring die we hier hebben meegemaakt. Uh, dat waren 150 uh, vluchtelingen, een grotendeel kinderen, vrouwen, uh, mannen natuurlijk uit Syrië en uh, 50 mensen uh, uh, ook uit uh, Eritrea. Gezinnen. Uh, uh, dus ze kwamen gewoon in avond hier. Uh, maar uh, tientallen vrijwilligers hebben deelgenomen in die periode, uh, die inweekperiode, deze mensen te helpen. Ik heb uh, de volgende ochtend gezien dat uh, tien fietsen hebben mensen gebracht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 Alleen zodra wij horen dat vandaag of volgende week komt iemand naar deze gemeente of naar andere gemeenten. Dan zijn onze vrijwilligers actief om deze mensen te helpen. Ja, precies om ze helemaal te, ja. te embedden in onze samenleving. Ja, want uh, zij hebben ook geen, uh, geen uh, familie hier, geen sociale netwerk. Uh, dat zijn ook taalbarrieren.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 dat de, de wachtlijst voor woningzoekenden op dit moment er last van heeft? Nou, Ik kan eerlijk zeggen dat wij. dat zodra een vluchtelingfamilie of groep mensen naar een gemeente komen. dan zijn een duidelijke taakverdeling tussen verschillende instanties. Dat een wooncorporatie bijvoorbeeld. een gemeente, die zijn aller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 En uh, dan weten we bijvoorbeeld dat wij verwachten volgend jaar de eerste zes maanden twaalf mensen. En uh, onze taak is dat niet naar welk huis of naar nee, welke nee, is... wij doen alleen om te begeleiden. Nee, dat begrijp ik. Nee, dat begrijp ik ja. dat dat niet dus dat van is u is. Dus dat nee. gemeente en wooncorporatie. Uh, het is een gemeenteactie. Deel. Ja, wij ja, ja, ja, vonden het toch even belangrijk... om in, in dit kader dit ook te noemen. Want het neemt ja. misschien toch een aantal zorgen weg... van mensen die op de wachtlijst staan. Ja. Maar dit even daartussendoor. Ja. Wij begrijpen ja. dat u daar geen invloed heeft. Nee. nee, en ook nee. heb ik uh, helemaal... dat de gemeente taak en ze weten dat. We zijn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 Nieuw en uh, oudkomers, iedereen welkom. En dan krijgen zij hulp van vluchtelingen. Met alle vragen die Met zij op dat vragen. moment Klopt. hebben. En dat ik ja. kan mij voorstellen dat dat heel veel vragen zijn. Dit ja, ja. zijn, zijn allemaal alle dingen druk. die voor ons vanzelfsprekend ja. zijn, maar ja. die voor hen allemaal niet vanzelfsprekend Precies, zijn. Precies, dat gaat ook over een, een, een, een bijvoorbeeld een gaas- of watermetersstand ja. standen door ja. te. Geven, ja, alles is, het alles is anders. Dus alles ja. is anders. Ja. Ja. Ja. U heeft nog steeds vrijwilligers nodig, begrijp ik, gezien de oproep in de Zandvoortskranten? Dat is ook. We hebben gelukkig hier uh, maatschappelijke begeleiders, zeer actieve en betrokken mensen. Ze hebben ontzettend veel ook gedaan tijdens de één week...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 Dat uh, is ook mogelijk uh, www.vwnw.nl. Uh, uh, Dat is vluchtelingenwerk noord Noordwest-Holland. En daar staat alle locatie en ook Zandvoort. Maar eigenlijk is het het beste om naar Trefpunt te gaan, om that dan rustig even te gaan praten. Ja. En te kijken. Dan kun je meteen even meteen kijken. Hoe het en bent. wij zijn daar ja. aanwezig. Ja. En uh, dan uh, hebben wij een gesprek met mensen. En dan ja. we zijn we welkom. Dat is uh, ja. oh, mooi. Dat is een uh, ja. mooi onderwerp. Oh, prachtig, ja. prachtig, uh, prachtig werk. Ja. Dank u wel. Meneer uh, Aziz, Aziz, bedankt voor de toelichting. Van, Dank u wel ook. En heel veel succes met al het werk. Het is een behoorlijk gedrugte denk ik. Heel hartelijk bedankt. En voor u ook. Veel succes. Graag gedaan. We gaan naar de London Beat. I have thinking about you.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 De voorzitter van? We hebben eigenlijk niet zoveel. Rob, Rob de Graaf heeft... Ja, Helemaal gelijk. Hij heeft vorig verleden jaar de vrijwilligersprijs gewonnen met de ijsbaan. Dus vandaar dat hij nu de jury vertegenwoordigt. Maaike Koper en Gerrie Rutte zitten in de jury. En die hebben vier uh, organisaties genomineerd. En daar kan heel zandvoort op stemmen.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 Het stemmen, hè? Je kunt naar de website, vip ja? sandvoortnl En daar uh, wijzen weg zich vanzelf. Er zit gewoon een stemfunctie op de homesite. Die kan je okay. aanklikken. Je moet wel even bevestigen met een e-mailadres.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 Is aanwezig en, en, en de, de organisaties die genomineerd zijn. Precies. En de burgemeester. De burgemeester ja, gaat een prijs uitreiken. Ja, uit ja, uit die is ja, altijd wel blij zijn. met zijn vrijwilligers. Ach, die is heel trots. Er wordt ook een aanmoedigingsprijs uh, ja. ja. uitgedeeld. Oh, ja. En dat is, uh, is voor een... de tweede in de verkiezing? Of, of en dat nee? Is, nee, dat is gewoon van de vier organisaties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 Je leeft ja, echt in Zand. Want anders doe je ja. het niet. Ik ben echt onder de indruk altijd hoe vrijwilligerswerk weer leeft in ja. Zand. Ja, nou, gelukkig maar, want we hebben het net zoals jij al zei. We hebben het heel hard nodig. Hè? Ja, je ja. kan niet zonder. Je kan echt niet zonder. Nee. Nee, nee, nou, nee. Nou, nou, wordt heel nou, spannend? Ja, zeker. 27 november om 5 uur middags in Pluspunt. Ja. Ja. Heb je al een idee wat er al binnenkomt? Ja. Of, uh, ja, dat hebben we wel, maar daar zeg ik helemaal niets over. Nee, nee, nee, nee. Nee. Echt niet? Nee. Nee. Straks, als het microfoon uit ja, is. Kijk, nee, ik ik zeg verbaasd, hè? Nee, het ging mij over de aantallen. Oh, de aantallen? Nee, niet. Dat, dat, nee. Oh, of nou, je hier nu het spieren. haalt de aantallen ja. van, van de stemming. In de onderneming haalt het, niet de aantallen. Maar, nee, of overal respons is. Ja, of het alle er is al veel gestemd. Ja, ik roep ook iedereen op om niet, te stemmen. Niet, twee, twee, twee, nou, Vip, en, uh, ik zou heel graag vipsandvoort.nl. En ik het leuk vinden hoe meer mensen stemmen. Laat ook zien hoe betrokken je bent bij het vrijwillige sek. Hoe belangrijk je nou, vindt dat daar een ja. vrijwillige brandweer zit. Dat is of dat er een museum ja. zich draaiende houdt. Dus hoeveel ja. meer stemmen, dat een hoe meer mensen heeft. dat ja. ook waarderen ja. dat het gebeurt. Nou, en wat wij als IJsbaan vorig jaar heel erg leuk vonden, en daar wil ik het dan mee afsluiten, is dat de radio kwam. Ik ben zelfs live geïnterviewd op de radio. Toen wij net benoemd waren, werd ik mee naar buiten gesleurd. En dat, ja, weet je, het is net een avond Is dit een hint, Rob? Nou, nee. Nou, Nee, zie niet zo, maar ik verwacht jullie wel. Ja, volgens mij gaat het ook wel. Ja, goed. normaal zou ik zeggen, dat soort dingen plak ik dan het etiket hint Oh Goed. Maar dat ja. ligt aan mij. Goed. Nou, heel veel succes met de regio. Ja, heel veel succes. Halla Wanders, Hottegraaf en Gerrit, succes. Dank je wel. Dank wel. We gaan naar de muziek door met Michael Oudvloed. Nou, leuk. Onderdeel van Goedemorgen Zandvoort tegenover ons uh, Peter Tromp. Goedemorgen, ja, ja, Goedemorgen op. en welkom. Dankjewel. Uh, Dankjewel. Uh, wij gaan het met jou hebben over Classic Concert. Uh, ja. Het concert van morgen van het symfonieorkest Harden. Ja, Dat ook is... uh, in uh, het kader van de terugkerende uh, orkesten, uh, ensembles, iedereen die komt. We hebben uh, een programma van 10 uh, concerten per jaar, Stichting Classic Concert, in het kader van de Kerkpleinconcerten.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 Sinds jaren en dag is dat al een vast item. Zoals in september de, de laureaten van het uh, Prinses Christina, ja, Christina Orkest vond, ja. ook al een vast item zijn. En dat gebeurt eigenlijk ook morgen met het Haarnems Symfonisch Orkest. Wij zijn natuurlijk, de eerlijkheid gebiedt, wel te zeggen dat we altijd blij zijn met grote gezelschappen. <lacht> want dat zijn uh, uh, goede amateurs.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 Piano. Piano. Een pianist, een jongen geboren in 89, dat is 11, 15, 26 uh, jaar, Menjis Han. Ja. En fenomenaal, uh, als je ziet wat ja. die jongen al op ze, uh, inmiddels gepresteerd heeft. Hij doet een prachtig stuk pianoconcert van Prokofjev.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 Uh, voor jullie uh, in het kader van die concerten zoals jullie die geven uh, het kerstconcert gaan verzorgen. Zeer vereerd. Ja, het is natuurlijk, natuurlijk dan voor zo'n koor ons... ja. ook heel belangrijk hoe zij ontvangen worden, hoe, hoe de sfeer is ja, natuurlijk. Ja. Dan kan ik me voorstellen dat zij bij een evaluatie zeggen, nou doen we, niet daar nee. doen we het niet meer, maar daar nog wel. Maar ik zou je eerlijk vertellen, het is een helver job, want we spreken echt over 120 mannen. Ja. Ja. Dat betekent dus twee bussen. Dat is niet zo erg, maar uh, wat wordt er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 om daar nog uh, onder het genot van een uh, drankje uh, mee te zingen met, met de staar. Want oh, zo wat geweldig, geweldig. En die jongens hadden een overnachting en de volgende ochtend ging ze ja. terug. La, geweldig. Ja, geweldig. Dus als je niet overnacht zit, zit je ruim zes uur in de bus. Ja, uh, ja. ja, dat, is ja, veel, ja. dat is heel veel. Ja. Heel veel. Zingen, zingen ze in de bus? Ze zingen... Oefenen ze? Uh, oefenen ze? Uh, dat, denk, dat ga ja. ik wel vanuit. Of het ja. natuurlijk wel twee bussen zijn. En ja, nou, ja. één bus kunnen geen 120 <laughs> man. Maar dat zit er zo fantastisch in. Ja, dat is heel zo'n ja. zo ja. ja. uh, ja. Maar even over morgenmiddag. Maar dat is volgende maand? Volgende ja, ja, morgenmiddag zijn er morgenmiddag ook nog hebben kaarten. We, niet te vergeten, Haanems. Uh, ja, en die worden altijd in de kerk uh, verkocht.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 Eén uh, week ondernemer, de tweede week lid van het bestuur van de ondernemersvereniging. Ja, zo gaat het, dat hier bij Vrijwilligers en Zandvoort. Ja. Ja. Gelijk gestrikt. <laughs> en uh, ik ken niet anders, toen ook al, in die jaren, begin jaren tachtig, dat er uh, collega-bestuursleden waren. Die Halterstraat, Kerritstraat, uh, Grote Krocht, de Pleinen, het bekende... Uh,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 Ik vind eigenlijk als ondernemer dat wij het niet kunnen maken. Het gaat het imago van Zandvoort als wij in die donkere maanden nou, met een ik. ijsbaan erbij, met een ijsbaan erbij, met parkeerinitiatieven, dat we gaan zeggen kom naar Zandvoort, voor 50 euro en dat heb ik me natuurlijk wel degelijk be, uh, uh, gerealiseerd realiseerd. maar ik vond toch dat ik een keertje een statement moest maken, een waarschuwing uit moest gaan en het heeft effect gehad en het heeft echt effect gehad, want, want. het heeft natuurlijk wel geresulteerd in het feit dat er nu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 Waardoor ik kan zeggen, nou oké, okay, ik ga nu mijn leverancier ben en ik ga zeggen. Dus het hang op, maar op, want het is nu lange. Ja, precies. Ja, conclusie, en er komt heeft de de sfeerverlichting. Schoppen. Er komt verlichting wel degelijk. Ja, helemaal ja, goed. Nou, het, het, het ik namens alle. Namens alle ja, zand ja, zandvoort is dus, geweldig. Ja. Ja. Maar uiteindelijk, wie heeft nou. Um, jij hebt op een gegeven moment het balletje opgegooid en terecht. Ja. Wie heeft dat opgepakt uiteindelijk? Welke mensen? Eh. Uh,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 ...heeft ook uh, zo'n verantwoordelijkheid uh, genomen, heeft ook een bedrag toegezegd... ...en meneer Verbrugge is uh, een aantal ondernemers langs gegaan. In dat bedoel. betekent dus dat voor 2015 die sfeerverlichting er dus gewoon komt. Maar... maar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 Nee. Bij jullie. En dan moet het komen. Dus er kan een dag of tien. Maar het komt wel. En voorzien hangt, hangt alles. Geweldig. Prima, Peter. Nou. Bedankt voor het initiatief. En het wel. wakker maken van iedereen. Dat ja. is ook Sorry af en toe is nodig. Zo is dit. Dank je wel. We voor de gaan de de ja. voor het goede woord van deze zaterdag 14 november afsluiten. Ja. Met een dank aan de techniek. De eerste uur was van Casper en De tweede uur is dus van Casper van Dam. redactie van de Roosendaal en Kat van Kuik. En de eindredactie van Gerry Rutte.